5 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. 15% woningen verkocht met verlies. Weer minder files dan het jaar ervoor. En zelfstraf voor piloot die jaren zonder brevet vloog. 15% van alle verkochte woningen is dit jaar verkocht met verlies. Dat blijkt uit cijfers die het kadaster heeft verzameld op verzoek van de NOS. Het gemiddelde verlies is 25.000 euro. Er zijn twee keer zoveel huizen met verlies verkocht als vorig jaar. Als de kosten koper worden meegerekend... is dit jaar bijna een kwart van alle verkochte woningen met verlies verkocht. Tot en met oktober zijn in Nederland iets meer dan 90.000 woningen verkocht. Uit eerder onderzoek van de NOS blijkt dat tot 2011... de meeste eigenaren die met verlies verkochten jonger zijn dan 35 jaar. Ze hebben een woning op het hoogtepunt gekocht... en moesten die in de crisis met verlies verkopen. Er waren het afgelopen jaar weer minder files dan het jaar ervoor. Volgens de ANWB komt dat door verbeterde infrastructuur en de economische crisis. Vooral in de regio Amsterdam nam het aantal files af. De afgelopen zes jaar is het aantal files daar gehalveerd. Ook de regio Utrecht raakte een groot knelpunt kwijt. Door de verbreding van de A12 ten oosten van Utrecht en ten westen van Arnhem verdwenen daar de dagelijkse files. Bovenaan in de top 10 van zwaarste files staat nu de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Grijzoord en Ewijk. De ANWB verwacht dat de gemiddelde zwaarte van de files volgend jaar verder zal afnemen. Het Japanse autobedrijf Mitsubishi vestigt het Europese hoofdkantoor in Born. De stap is opmerkelijk omdat Mitsubishi dit jaar stopte met het produceren van auto's bij Netcar in Born. Het kantoor moet nog worden gebouwd en biedt plaats aan 100 werknemers. Vanuit het kantoor worden verkoop- en marketingafdelingen in verschillende Europese landen aangestuurd. Houd-minister Willem Vermeend is commissaris bij Mitsubishi en heeft zich ervoor ingezet om het kantoor naar Limburg te krijgen. De partij 50PLUS doet in 2014 niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Oprichter en Eerste Kamerlid Jan Nagel zegt in NRC Handelsblad dat hij gedoe met baantjesjagers wil voorkomen. Hij is geschrokken van tafrelen zoals vroeger bij de LPF en recentelijk bij Trots op Nederland en de PVV. Nagel zoekt liever steun bij bestaande lokale fracties. En wil ervoor zorgen dat die de belangen van ouderen goed gaan behartigen. 50PLUS kwam in september als enige nieuwe partij in de Tweede Kamer met twee zetels. Het Openbaar Ministerie weer spreekt geruchten over de 17-jarige Rishi... die in verschillende media de ronde doen. Justitie doet dat op verzoek van de familie van de jongen. Rishi werd vorige maand op station Hollands Spoor in Den Haag door een agent doodgeschoten weer weerspreekt dat Rishi op het moment van het incident niet op straat mocht zijn... in verband met een avondklok. Ook is de jongen niet vervolgd voor een steekpartij. Die zaak was geseponeerd. Vorige week was een gesprek tussen de nabestaanden en een officier van justitie. Het onderzoek naar het incident op station Hollandspoor loopt nog. Een Zweedse piloot is in hoger beroep veroordeeld tot 16 dagen cel... 4000 euro boete en een vliegverbod van twee jaar. De Zweed vloog jarenlang met een vals vliegbrevet op grote vliegtuigen... van Belgische, Italiaanse en Britse luchtvaartmaatschappijen. Hij had alleen een brevet voor kleine toestellen... en zelfs die vergunning was verlopen. Twee jaar geleden werd hij op Schiphol betrapt. Hij stond toen op het punt om met een Boeing 737... met 100 passagiers van Schiphol naar Turkije te vliegen. De politierechter had de man in eerste instantie veroordeeld... tot een boete van 2000 euro en een vliegverbod van een jaar. Het Hof in Amsterdam heeft die straf in hoge beroep dus verdubbeld en de Zweedse piloot ook nog een celstraf opgelegd. In de Verenigde Staten is het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen... op het laagste punt beland in vijf jaar. De afgelopen maand vroegen ruim 356.000 mensen een uitkering aan. Dat heeft het ministerie van Arbeid bekendgemaakt. Toch blijft de werkloosheid in Amerika hoog. Het percentage geregistreerde werklozen stond in november op 7,7 procent... 0,2 procent lager dan in oktober. Die daling komt vooral omdat een aantal mensen het zoeken naar werk heeft opgegeven. Een vrouw van 56 uit Utrecht heeft tbs opgelegd gekregen vanwege een poging tot doodslag op haar dochter. Ze hoeft niet de cel in, de rechter oordeelde dat ze ontoerekeningsvatbaar is. De vrouw sloeg in april haar dochter van 11 met een hamer op het hoofd en probeerde daarna zelfmoord te plegen. Volgens deskundigen deskundige had de vrouw een ernstige depressie... die waanideeën veroorzaakte. Ze dacht dat haar dochter vanwege een beugel en middelbare schoolkeuze... een vreselijke toekomst tegemoet ging. Ze wilde het meisje uit haar lijden verlossen. Dan het weer nog. Vanavond eerst nog regen. Maar vannacht is het, behalve in het zuiden, droog. In het noorden en midden klaart het op en kan het een graadje vriezen. Morgen begint de dag koud met wolkenvelden en zon. De middag gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. En dan trekt de zuidenwind flink aan... Maxima liggen morgen rond 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is kerstvakantie en dat is de merk op de weg. Er staat nu file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio in journaal. Lucella Carasso. Vijf minuten over vijf. Straks een discussie over vuurwerk. Wie mag het afsteken, u of de gemeente? Eerst aandacht voor het hoge water. Want de Rijn bij Lobit bereikt morgen de hoogste waterstand... 14,45 meter boven NAP. Daarna zakt het waterpeil weer, is de voorspelling. Gerard van Vliet van Rijkswaterstaat, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat betekent dat nou exact, deze hoge waterstand... Deze hoge waterstand komt uh, met enige regelmaat het al voor. In twee, drie jaar komt het al voor. En de laatste keer dat we het ook meegemaakt hebben, was in 2011, januari 2011. Toen het water nog flink hoger is geweest dan nu. Dus het zijn geen abnormale waterstanden waar de dijken goed ontbrekend zijn. Ja, want dus er staan, ontstaan geen ernstige problemen hierbij? Er ontstaan voor de dijken geen grote problemen. Als op tijd de. Dijken die de is worden gesloten en zo zijn ook nu maatregelen genomen om het water beter af te kunnen voeren. Denk aan bijvoorbeeld de en Lek, daar zijn de stuwen bij Hagestein en bij Driel en Hameroen geopend om het water snel kwijt te kunnen raken. En bij, uh, bij Ravenswaard, dat is vlakbij de uh, wijkbeduursteden, is een keersluis gesloten om het water uit het betere pand van het Anselmrijnkanaal uh, te houden zodat daar het pijl niet te hoog kan oplopen. En daarmee worden dus de dijken goed beschermd. Nu heb ik altijd geleerd dat een combinatie is van regenwater hier... en uh, water wat uit de bergen komt. Dat is het in dit geval ook? Ja, dat is meestal uh, de oorzaak. Als het uh, hoog water is, is het een combinatie van smeltwater en, en veel neerslag. En We zien ook in deze periode dat we uh, weer de temperaturen... die zijn snel opgelopen de afgelopen weken... waardoor er veel smeltwater komt uit de bergen vandaan... En ook heel veel neerslag. Ja, dat geeft toch zowel op de Maas als op de Rijn vrij hoge waterstanden. Ja, en als, als morgen het waterpeil weer zakt, dat is omdat, euh, nou ja, omdat die maatregelen zijn genomen. De belangrijkste oorzaak natuurlijk is dat het neerslag weer wat minder wordt de komende dagen. We verwachten de, de komende nacht nog wel veel neerslag. Maar daarna zal het afnemen. En dat zal betekenen dat zowel op de Rijn als de Maas euh, de waterstanden langzaam weer zullen gaan dalen. En dan verwachten we dan dat we tot het eind van het jaar uh, geleidelijk aan teruglopende waterstanden. gaan. Het zijn wel uh, mooie dagen voor u, denk ik, toch? Vakmatig. Het zijn altijd spannende dagen, ja. Gerard van Vliet, dank u wel van Rijkswaterstaat. Dan uh, gaan wij door naar uh, Doesburg, want de traditionele nieuwjaarsduik in Doesburg gaat niet door vanwege het hoge water. Organisator Paul Hamer, goedemiddag. Goedemiddag. Zou ik ook net horen dat het allemaal weer een beetje gaat zakken, maar niet op tijd uh, bij u? Nee, dat, van, wij verwachten niet van dat, dat, dat we op tijd weer een... Uh, een de, de, we, alles staat kan en klaar voor het, uh, voor het evenement, dat, dat, dat is het probleem niet. Maar wij, wij maken gebruik van een unieke locatie in, uh, tegen de stad aan, tegen de binnenstad aan. Want waar duiken de mensen in bij u op nieuwjaarsdag? Die duiken in, in, in de haven van een uh, gedeelte van de IJssel. En dan denk ik, veel water is, is prachtig voor een nieuwjaarsduik. Ja. Dat is prachtig. Maar alleen de locatie waar we het doen, dat is een schitterende, ook tribune bijgebouwd. En daar, dat staat. wij duiken vanaf een ponton. En vanaf dat moment waar, waar ook de pontonnen aangelegd moet worden. En voor ook voor voor de organisatie. We, we hebben. Ja, een hele uitgebreide veiligheidsmaatregelen hebben we getroffen. En ja, er zaten een keur aan brandweerwagens dan erbij, EHBO-wagens en voor, voor verwarmde vrachtwagens enzovoort allemaal. Net allemaal op, op een plek dichtbij ook bij het water. En wanneer we daar vanaf moeten wijken, nou, dat, dan moeten we eerst, om dat allemaal te kunnen bereiken, moeten we trappen op. En ja, dat, dat, dat, dat past eigenlijk niet meer in het kader van onze veiligheid, zoals nee. we dat uh, voor ogen hebben. Maar waarom kunt u met dat hoge water niet duiken? In, in het water op zichzelf wel. Dat, dat, dat is het probleem niet, maar om dan eigenlijk weer het water uit te kunnen komen bij die locatie, dan dat vereist eigenlijk uh, ja, te, te veel, uh, dat is het, te veel uh, Organisatie. eigenlijk mee. Hm. En, en het was niet uh, een mogelijkheid om uit te wijken naar een ander stukje IJssel? U had zoiets, dan, ja, dan hoort de... het niet meer bij bij de traditie. Ja. Dat zou een mogelijkheid zijn, maar we bekijken het ook als evenement. Want er moet natuurlijk ook aandacht zijn, aandacht zijn voor, voor alle mensen die duiken. Dat, dat zijn de belangrijkste. En natuurlijk het publiek. Maar, maar moet eigenlijk goed de, de weg kunnen vinden. Want het zit dicht tegen de stad in. En, en toch ook een hele hoop mensen uit De stad komen daar naartoe. En anders moeten we ja, de stad uit. En dat, dat zou, ja, verwacht ik ook, de, de helft van het aantal mensen zou dat opleveren. Dus dat wordt 2013 dan, hè? Dat, dat, dat wordt 14. Ja, 2014, ja, dat is 14, uh, nieuwjaarsdag natuurlijk. Goed. Nou, uh, jammer, maar toch mooie jaarwisseling toegewenst. Oké, okay, dankjewel. Paul je Harmer, dankjewel. Dan jo, dag. Dag. Dan uh, gaan we naar Spanje. Het afgelopen jaar was voor Spanje het jaar waarin het land dieper en dieper in de crisis wegzakte. De werkloosheid steeg tot 25 procent, onder jongeren zelfs tot bijna 50 procent. Ze wil zeggen één op de twee jongeren dus zonder baan. En dat betekent voor velen ook dat ze hun huis uit moesten. Gelukkig voor al deze mensen laten Spanjaarden elkaar niet snel zitten. Correspondent Jessica van Spengen sprak met een Madrileen... die dit jaar door het noodlot werd getroffen. Bueno, yo soy Juan Carlos Castaño. Tengo 44 años. Soy informatico. Juan Carlos is 44 jaar. Hij werkte als consultant in de IT. Ik ontmoet hem op straat op een bankje. Op 28 september meëlsaucierden de mi casa por un problema hipotecario que tenía. Sinds 27 september is hij dakloos. Hoe is het zover gekomen? En dat me que sin trabajo in 2009, entre in el paro, traté de negociar con mi banco, pero fue imposible. Sinds 2008 ben ik werkloos, vertelt hij. Hij kreeg toen wel geld van de overheid, een uitkering, maar dat was niet genoeg om de hypotheek te betalen. Hij probeerde met de bank een overeenkomst te maken, maar dat is niet gelukt. Lo más triste es que un banco te ofrezca todas las facilidades para comprarte una casa. De bank helpt je wel als je een huis wilt kopen. que en dificultad para pagar, no tienen la menor clemencia, sino que te echan a la calle. Maar als je het moeilijk hebt en de hypotheek niet meer kunt betalen, dan doen ze helemaal niks. Het afgelopen jaar raakten duizenden families op deze manier hun huis kwijt. Maar de familiebanden in Spanje zijn sterk. Mensen worden altijd wel door iemand opgevangen. Juan Carlos heeft nu tijdelijk een kamer in huis bij een gezin met kinderen. Maar daar kan hij alleen s'nachts terecht. Ga zitten, zegt hij. We komen in een huis, een bank met een groot plaid eroverheen, plastic bloemen in de vaas, kleine woonkamer waar we direct binnenstappen. Maar dit is niet het huis waar u nu woont, hè? No no, aquí vengo a comer. Allí me preparo algo de comida y ya está. Nee, hij zegt hier mag ik mijn eten bereiden. En waarom? Waarom niet in het huis waar u woont? Porque aquí como in solo en el día trabajando hasta por la tarde, entonces en dag día ik hier aquí, sin problema. Ja, de vrienden die hier wonen, die werken s'avonds. Dus er is niemand thuis. En op deze manier kan hij dus gebruik maken van dit huis. En hoeft hij niet op straat te zijn. Kijk, kom eens. Hoi. Hoi is Bolognese, mira. hier is pasta con Bolognese. Er staat nog wat in de koelkast. En dat wordt opgewarmd. We servieren de pasta con la Bolognese in el platico. De hij vertelt dat hij eigenlijk weinig vrienden over heeft. Want als je geld hebt, dan heb je vrienden. Maar als dat er niet meer is, dan zie je dat heel veel mensen toch ook afhaken. Hij spoelt zijn spulletjes af en dan gaat hij weer de straat op. Als ik aan mensen denk die uit hun huis worden gezet, denk ik aan zielige mensen die geen geld hebben. Maar hier zit een leuke gezonde jonge man van 44, leuke jas, leuke spijkerbroek. Hoe kan dat? Het zijn niet alleen grote families met kinderen. Het overkomt ook mensen die jarenlang gewoon werk hadden belasting hebben betaald. En wat ik niet begrijp, zegt hij... is dat de regering ons dan dus ook niet helpt... nu we het moeilijk hebben. We willen vooral dat de uithuiszettingen stoppen. En niet alleen dat. We willen ook dat de restschuld van mensen... hun schouders wordt gehaald. Want hoeveel hypotheek staat er nog op uw naam? 183.000 euro...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 En zo na half zes, dan hebben we aandacht voor werkloosheid in Nederland... en de kansen die ervoor werk liggen vlak over de grens in Duitsland. Eerst verkeersinformatie, Tamara Brugmans. Ja, het valt nog mee hoor met de drukte. Het is echt goed te merken dat het kerstvakantie is. We hebben een file door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevenlaken en Barneveld, 4 kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. En een file op de A28 Utrecht richting Zwolle... tussen Leus de Zuid en Amersfoort, 3 kilometer. Dit is het LOS Radio 1 journal met Lucella Carrasco. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then Hear my heart burst again For this is the end I've drowned and dreamt this morning Adel van de nieuwe James Bond film. Het is een terugkerende discussie natuurlijk aan het eind van het jaar. Ook dit keer weer opgeleid. Wat te doen met het vuurwerk? Op het meldpunt vuurwerkoverlast van het Rotterdamse GroenLinksraadslid Arno Bonte... zijn inmiddels al meer dan 25.000 klachten binnengekomen. Meneer Bonte, goedemiddag. Goedemiddag. Ook vandaag weer klachten? Uh, ja, ook vandaag uh, stromen de klachten binnen. Uh, inmiddels staan we op 25.000 en uh, daar komen per uur zo'n duizend uh, nieuwe klachten bij. En dat gaat allemaal over te vroeg afgestoken vuurwerk? Ja, dat uh, gaat uh, per definitie uh, over te vroeg afgestoken vuurwerk. Want uh, pas uh, morgen wordt uh, de vuurwerkverkoop uh, legaal gestart. En uh, er mag uh, pas op oudejaarsdag uh, voor het eerst echt afgestoken worden. Um, nou, er wordt nu heel veel afgestoken, waaronder ook enorme vuurwerkbommen. Daar komen eigenlijk de meeste klachten over binnen. Dus mensen die uh, diep in de nacht uh, wakker schrikken van enorme klappen in, uh, in hun straat. En uh, ja, daar uh, storen mensen zich aan en terecht. En uw meldpunt maakt onderdeel uit, als ik dat zo mag zeggen, van uw uh, strijdplan om het consumentenvuurwerk te verbieden. Want u ziet liever één centraal vuurwerk op oud nieuw ja, dat zou het mooiste zijn. Het is overigens dat meldpunt een initiatief van 15 verschillende GroenLinks-fracties. Ja. En wij zien op lokaal niveau wat die vuurwerkoverlast uh, eigenlijk uh, allemaal doet. En het liefst zouden we willen uh, dat uh, we een auto nieuw zouden hebben zonder die overlast. En zonder de uh, honderden gewonden. En uh, zonder de miljoenen euro's aan schade die de jaarlijks worden aangericht. Want, want uh, waar kom je dan op uit, hè? concreet op Oudjaarsavond? Hoe zou u het het liefst zien? Wat wij het liefst willen is dat er in elke gemeente een professionele show wordt gegeven. Dus waar het vuurwerk professioneel wordt afgestoken op een veilige manier, zonder de overlast en zonder de gewonden. En dat is in onze ogen de manier om op een veilige en feestelijke manier het nieuwe jaar in te luiden. En hebben gemeenten daar geld voor? Nou, uh, als je ziet hoeveel geld gemeenten nu moeten besteden aan het uh, repareren aan allerlei zaken die uh, kapot zijn gemaakt... Uh, door vuurwerk? Door, uh, door het vuurwerk. Uh, nou, als je alleen die kosten al bespaart, uh, dan kan je wel tien uh, uh, professionele shows uh, van organiseren. Uh, dus het, uh, het bespaart vooral gemeentengeld. Uh, overigens denk ik dat uh, in veel gemeenten uh, er ook best sponsors te vinden zijn om zo'n uh, zo show te organiseren. Uh, Rotterdam organiseert jaarlijks al een hele grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Dat wordt ook uh, mede uh, gesponsord. Uh, dus uh, dat zie ik ook als voorbeeld voor de rest van Nederland. Ja, blijf even bij ons, uh, want de evenementenbureaus die zullen dit uh, moeten organiseren. Gerrit Wagenvoort van de vereniging Evenementenvuurwerk Nederland is ook aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit zou voor u denk ik wel gunstig zijn als dit de uitkomst zou zijn in Nederland. Ja, als het zo simpel zou zijn, dan hadden we daar zelf al veel meer actie voor ondernomen. Want zo simpel als meneer Bonden het uh, zegt, zo simpel is het niet. En ik heb meneer Bonden ook al eens een mailtje gestuurd om in contact te komen om samen over de problemen te spreken en proberen oplossingen te zoeken. En is, maar, dat, uh, is dat mailtje beantwoord? Nee, helaas niet. Oh. Uh, want we zitten in Nederland met uh, verschillende problemen. Uh, uh, dat uh, zo meneer Bonderheids voorspiegelt, in iedere gemeente een vuurwerk is uh, onmogelijk uitvoerbaar. Want onze organisatie beschikt over 250 tot 260 gecertificeerde personen die het mogen afsteken. En dat betekent, we hebben 415 gemeenten, dus we komen er al een paar onder tekort. En dan hebben we het nog helemaal niet over deelgemeenten, zoals in Amsterdam bijvoorbeeld, waar je een tig aantal deelgemeenten hebt. Maar in mijn eigen dorp, daar hebben we al vier uh, uh, dorpen die eronder vallen. En als we één centraal vuurwerk doen en de mensen stappen in de auto met een glaasje op... en het is om twaalf uur en dus de merendeel heeft een glaasje op... dan krijgen we andere problemen. Maar vervolgens met het uh, verbieden van het consumentenvuurwerk... en in, uh, in plaats van... Uh, professioneel vuurwerk te doen. En dat het plan is goed, laat ik dat voorop stellen. Absoluut, het, uh, enerzijds kan ik erin meevoelen. Maar de oplossing gaat een nog veel groter negatief effect krijgen. Want de overlast die nu is, heeft niks te maken met het professionele en ook niks met het consumentenvuurwerk te maken. En ik had graag gezien dat onze overheid samen met uh, met de uh, heer en andere partijen die voor- en tegenstanders elkaar respecteren... en zoeken naar oplossingen. Maar wacht, we... maar wacht heel even, want u zegt dat heeft, die overlast heeft niks met consumentenvuurwerk te maken. Nee. Die 25.000 klachten gaan over consumentenvuurwerk. Nee, die gaan, die gaan over gevaarlijk vuurwerk. Dit is vuurwerk wat niet te koop is. Alleen in landen om ons heen... En ze zijn erbij die wel aan de speciaal de hart te knallen komen, omdat Nederland vuurig gek is geworden. Ja, maar er zijn wel consumenten die het kopen. Dus in, in die zin het wordt door consumenten afgestoken. Ja, dat is inderdaad waar. Maar bedoel, dit is wat nu al afgestoken is, in geen enkele winkel te kopen, wordt ook nergens verkocht. Dat gaat via internet, via Polen, eh, via omringende landen. Op heel veel wegen komt dat nu binnen. Maar het heeft niks te maken met de gewone, reguliere consumentenvuur, waar straks in de winkel ligt. Ja, nog even om op dat mailtje terugkomen. te Wat was uw concrete eh, verzoek of vraag aan de heer Bonten? Mijn concrete vraag was om in ieder geval in gesprek te gaan, om te kijken hoe ver we van meneer Bonden zit in de politiek... en die laat mij al jaren wat dat bedrijf in de steek... om samen op te trekken naar richting politiek... richtelijke ambtenorganisaties... om te zoeken naar oplossingen. En onze overheid die doet al jaren aan bestrijden van problemen. Het bestrijden drukt het meer ondergronds... en wordt de olievlek steeds groter. Maar ik roep al jaren, we moeten het proberen op te lossen. En daar zou ik graag heer Bonden mee betrekken... om er samen naar te kijken. Want zijn probleem is ook ons probleem. Want die klachten die we nu krijgen... Nou, ik, ik, ik, ik korts ervan. Meneer Bonte, ja, dit, dit verzoek via de mail is waarschijnlijk het zoek geraakt tussen al die klachten die u heeft gekregen. Tenminste, dat vul ik dan maar in. of dat is nee, vorig niet... jaar al gebeurd. Heeft u bewust niet geantwoord? Het is vorig jaar al gebeurd. Ja, ik, ik, ik, ik heb dat niet bewust gedaan, maar het lijkt me een uh, mooie uitnodiging waar ik graag op inga. En ja, wat vindt u inderdaad... van de bezwaren die, die u nu hoort? Nou, er zitten een aantal praktische bezwaren aan, dat onderken ik ook. Er zijn nu te weinig mensen die gecertificeerd zijn om op een veilige manier vuurwerk af te kunnen steken. Dus daar hebben we nou, zeker een jaar, misschien wel een paar jaar voor nodig om mensen ook op te leiden. Maar als we naar een professionalisering van het vuurwerk met oud en nieuw gaan, dan betekent het dat er ook heel veel mensen zijn die nu graag vuurwerk afsteken, maar dat straks niet meer kunnen. Uh, nou, die mensen, uh, de echte vuurwerkliefhebbers, zou ik maar zeggen, uh, uh, die zou ik graag uit willen nodigen om zo'n certificaat uh, te halen. Uh, en om straks ook een bijdrage te leveren aan zo'n uh, professionele vuurwerkshow. Uh, want we hebben straks juist heel veel mensen nodig om dat vuurwerk op een veilige manier uh, af te steken. En ik ga va vaak of graag ook met, uh, uh, met de mensen die verstand uh, uh, uh, hebben van het organiseren van die vuurwerkshows in gesprek. Met meneer Waarvoor. Absoluut, om, om te kijken hoe we dat samen kunnen organiseren. Ja, meneer Wagenvoort, op straat lopen op dit moment... een paar potentiële uh, mensen die uh, kunnen helpen met het evenement, uh, vuurwerk. Ja, het voorstel ook klinkt mij weer heel goed in oren. Alleen uh, onze branche die heeft in 9, 1999, na de aanloop van het millennium... een compleet plan, wat ik nog thuis heb liggen... gelanceerd richting het ministerie van Vrom, nu INM... en Verkeer en Waterstaat, waar, uh, waarbij we brandweerlieden... Uh, politiemensen uh, mensen die uh, de, de diensten hadden uh, voor die nacht erbij te betrekken met een korte opleiding en wanneer, waarbij ze een dracht zouden kunnen ontsteken. En dat is ons verboden door de beide ministeries. Ja, en dan zakt ons de moed in de schoenen als de ministeries niet willen. Wat kunnen wij dan beginnen? Nou, misschien kan het dan via de lokale politiek met meneer Bonte. Ik zou zeggen, de wil is er zo te horen bij allebei. Blijf even hangen. Wissel ja. telefoonnummers uit, maak een afspraak. En dan wens ik u een goede jaarwisseling allebei. Ik hey, dank u wel. Meneer Bonte en uh, meneer Wagenvoort, dank. Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen... is het antwoord vaak ja.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 Een fluoriserende vislolly, sap van zoete aardappel of vacuümgetrokken producten. In het wereldberoemde Spaanse restaurant El Bulli is koken kunst en pure chemie. Vanavond de Hollandok El Bulli. Om kwart voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1, het NOS-journaal.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 De gemeente Haren had wel een alternatief feest georganiseerd... maar dat is op de ochtend voorafgaand aan de rellen afgeblazen. Dat zegt burgemeester Bats vanavond in het EO-programma De Vijfde Dag. Artiesten, beveiligers en podiumbouwers stonden standby, maar werden ochtends afgebeld. Bats zegt in De Vijfde Dag dat hij dacht de juiste beslissing te hebben genomen. Japanse autobedrijf Mitsubishi vestigt het Europese hoofdkantoor in Born. Die stap is opmerkelijk, omdat Mitsubishi dit jaar stopte... met het produceren van auto's bij Netcar in Born. Het kantoor moet nog worden gebouwd. Het gaat bieden aan 100 werknemers. En het aantal files dit jaar is opnieuw afgenomen. Volgens de ANWB komt dat onder meer door de verbeterde infrastructuur. Vooral in de regio Amsterdam waren minder files bovenaan. In de top 10 van zwaarste files staat nu de A50 van Arnhem naar Eindhoven... tussen de knooppunten Grijshoort en Eewijk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Giemstra. In de hele zuidelijke helft van het land regent het nu en vanavond blijft dat ook zo. In de loop van de avond begint het in het noorden op te klaren... en vannacht wordt het in het hele noorden, midden en oosten helder. Daar wordt het ook koud met lokaal 1 of 2 graden vorst. In het zuiden blijft het bewolkt met een minimumtemperatuur van 3 tot 5 graden. En ook kan het tegen de ochtend hier en daar mistig worden... Morgen begint de dag in het noorden en oosten met opklaringen... maar vanuit het westen neemt de bewolking snel toe... en in de loop van de ochtend begint het in het westen en zuidwesten alweer te regenen. De hoeveelheden zijn echter niet groot. De temperatuur loopt op naar 6 tot 8 graden. En de wind draait morgen in de loop van de dag naar het zuiden... en wakkert aan naar matig tot vrij krachtig windkracht 3 tot 5. Zaterdag is het uitgesproken zacht met maximum temperaturen rond 10 graden... Zaterdagavond gaat het weer regenen. Zondag is het op een enkele bui na droog. En het wordt dan 7 of 8 graden. Ook de jaarwisseling verloopt zacht en wisselvallig... en met tamelijk veel wind. ANWB Verkeersinformatie. De file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld... is inmiddels opgelost, maar het loopt daardoor nog wel vast... op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen de afrit Maarn en Amersfoort, 5 kilometer... Werkloosheid in noordelijke provincies zoals Groningen en Drenthe loopt op tot boven de 9%, net over de grens in Duitsland, is dat maar 3%. En daar zitten bedrijven regelmatig om personeel verlegen. Om werklozen in Groningen en Drenthe te stimuleren ook op zoek te gaan naar een baan net over de grens, is er nu een nieuwe online grens geopend. Karel Groen is directeur van de Eems Dollarte, uh, Dollarte Regio, dat is een samenwerkingsverband tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag En ook, Kraso. ook betrokken bij dat uh, online grensvacaturebank uh, uh, initiatief? Ja, wij hebben het zelf geïnitieerd. Uh, samen met uh, de partijen in de regio. Um, dit is een aantal jaren geleden ontwikkeld in uh, Noord-Rijn-Westfalen. Ook aan de grens. En het is uh, in die zin uniek dat het Nederlands Duits is. En dat je heel makkelijk banen... Uh, aan weerszijden van de grens uh, in je eigen taal kunt uh, zoeken. En dan zou het nu vooral gaan natuurlijk voor de Nederlanders om in Duitsland een baan te zoeken. Want als je kijkt naar die verschillen, hè, 9 procent, 3 procent... Waar, waar komt dat door dat er in Duitsland meer werk is? Ja, dat is een heel veelgestelde vraag. Want eigenlijk is het uh, onbegrijpelijk dat op een afstand van een half uur, drie kwartier uh, reizen... Uh, er zo'n groot verschil zit uh, in de werkgelegenheid... Um, ik denk dat het toch zit in de sterke uh, structuur uh, die men in Duitsland uh, heeft. Wat betreft overheid, ondernemers en onderwijs. Uh, dat is op dit moment uh, behoorlijk geolied en goed uh, en georganiseerd. En um, er valt wel meer over te zeggen. Uh, wat je aan de Duitse kant ziet is dat er hele uh, belangrijke industriële bedrijven zijn. Maar maakbedrijven die het op dit moment uh, goed doen. Um, in de automobielindustrie uh, zien we dat. Bijvoorbeeld Volkswagen in Emden. Um, een bedrijf wat op dit moment uh, ook weer enorm gaat investeren. Um, en ja, dat levert heel veel uh, werk in Duitsland op. Maar ook indirect voor het hele MKB wat daaromheen zit. Dus um, ja, wij in Nederland hebben natuurlijk een sterke afhankelijkheid van handel en dienstverlening... En Duitsland is, is een maakland, is een, is een uh, land waar nog heel veel geproduceerd wordt. En op dit moment uh, ja, weet men dat ook heel goed uh, te verkopen in het buitenland. Uh, dus uh, ja, het is ook wel minder gegaan in Duitsland. Maar op dit moment kun je toch wel constateren dat het daar uh, relatief uh, goed gaat. En zijn er dan ook echt banen voor Nederlanders? Of gaan die uiteindelijk toch naar Duitsers? Nou, het opmerkelijke is dat uh, er is een hele goede samenwerking is tussen mensen die opgeleid worden en de bedrijven. Wij noemen dat wel eens een keer meestergezel, hè, dat men echt, echt uh, opgeleid wordt in het bedrijf zelf. Dat is anders dan in Nederland, waar je een stage hebt van een aantal weken of maanden. Als je geluk hebt? Als je geluk hebt, als je een stageplaats kunt vinden. En dan ga je ook meestal weer, weer verder kijken waar je dan uh, gaat solliciteren. Is in Duitsland uh, uh, niet zo. Um, daar word je eigenlijk opgeleid in het bedrijf. Er wordt ook heel erg geïnvesteerd uh, door die bedrijven in, in jonge mensen. Uh, maar ze komen nu wel... Um, want als we naar bijvoorbeeld kijken in Emsland, hè, dat is in, in Niedersachsen... net over de grens bij Emmen en Koervoorden... dat je daar uh, lingen en meppen hebt als, als plaatsen... met een werkloosheid van 2,6 procent. Uh, dat is eigenlijk een, een niveau dat je je kunt afvragen... Uh, is daar nog werkelijk uh, uh, werkloosheid? Nou, wat gaat men dan doen... Men gaat in heel Duitsland uh, uh, op, op zoek naar mensen... om die naar Emsland en Oost-Friesland te, uh, te halen. Maar men kijkt niet over de grens in uh, Noord-Nederland... in uh, Groningen en Drenthe. En um, ja, ik denk op dit moment dat uh, wij Nederlanders aan zet zijn... om te laten zien dat wij ook um, absoluut in aanmerking komen... voor de vacatures uh, die daar zijn... En, en willen Nederlanders dat ook? Wat is uw ervaring met, met de mensen in de regio? Hebben die zin om in Duitsland te gaan werken? Wat je ziet is dat men zin heeft om in Duitsland te wonen. Uh, aan de grensregio wonen bijna 10.000 Nederlanders, net over de grens. Want huizen maar, zijn daar goedkoper, toch? Nog wel? Ja, zeker. Dat loopt ook ietsje op. Maar ja, relatief gezien heb je voor de helft van het geld in Nederland... Uh, heb je daar toch een, een grote kavel met een mooi huis... Maar die mensen die, uh, werken meestal gewoon in Nederland... en uh, gaan de kinderen naar school in Nederland. Dus uiteindelijk is het alleen maar wonen. Um ja, het is ook wel zo dat het uh, niveau van de lonen in Duitsland uh, ligt wat lager dan in, in Nederland. En uh, dat heeft men eigenlijk, en daarom, uh, dat helpt ook wel de economie op dit moment. Men heeft jarenlang heeft men de lonen um, in de greep uh, gehouden, dat ze niet zijn uh, uh, gestegen. Tenminste, en ja. ze zijn wel gestegen, toch? Niet, maar niet zoals hier... Nee, nee, nee, nee. Natuurlijk zijn er zijn allerlei verschillende branches uh, waar wel iets gebeurd is. Maar per saldo is het uh, loonniveau uh, uh, licht lager. Uh, maar... Ja, het is ook goedkoper om in Duitsland natuurlijk te leven, omdat je huis goedkoper is. Dus Per Saldo heeft men een wat, uh, wat gunstiger kostenplaatje. Uh, en um, nou ja, als je dan in, in Nederland woont en je, en, je, en je bent werkloos en je zoekt een baan. Ja, en, en dan, dan, dan denk je van ja, ik ga niet uh, voor, een, voor een, een, een loon werken, wat net boven mijn uitkering uh, uh, zit. En hoe, hoe probeert u de mensen ervan te overtuigen dan om, om dat dan toch te gaan doen in Duitsland? Nou. Allereerst door, door transparantie te geven met zo'n uh, vacature uh, zoekmachine. Dat heet dan de EDR Job Roboter. Um, en, en dat is dus een vacature zoekmachine. Dus we willen mensen laten zien, kijk eens, uh, er, er zijn banen. En als je daarin gaat zoeken, dan, dan zie je bijna 60.000 uh, vacatures. Dus er zijn heel veel banen. Uh, daar begint het mee. Um, en verder... Um, ja, is het zo dat um, er een volgende stap gemaakt moet worden. Want je kunt niet verwachten dat men zomaar de grensoverheid solliciteert en een baan heeft. Dus je zult als uh, gemeenten, als UWV's, uh, als, als partijen aan de Nederlandse kant... zul je een, een project moeten uh, opstarten om dat wat dat betreft uh, dichterbij te brengen. En ik heb daar wel ideeën voor om het, om het concreet te maken. Ik noem dat vaak uh, eind zwei, drei, Duitsland. Waarbij je zegt, uh, als je begint met die mensen die in potentie... want niet iedereen uh, uh, hoeft in Duitsland te gaan werken. Je moet er iets mee hebben, hè? je moet daar uh, affiniteit mee hebben. En, uh, maar dan ga je eerst kijken naar de taal en de cultuur. Uh, klopt die? Heb je de juiste bagage daarvoor? Nou, dan kom ik bij die... Bij 2? Ja, <laughs> precies. Eind 2, draai. Die 2 is uiteindelijk... Wat zijn dan die organisaties die die vacatures hebben? Kan je daar wat mee? Exact. Want uh, nogmaals... Um, ja, die, die, die Duitse uh, werkgevers... Uh, die, die, die verlangen heel duidelijk dat men ook een goede uh, opleiding heeft. Dus je kunt niet zomaar aan, aan de slag... Dus daar zul je ook goed naar moeten kijken. Nou, wat zijn dan die bedrijven? En het uh, draai is dan, wat dat betreft uh, de matching, dat je zegt van nou, dan moet je de partijen bij elkaar uh, brengen. En vier is uh, dat je een auto moet hebben. Uh, ja, nou hoeft niet, hoeft niet anders. Ja, maar je zou ook kunnen, kunnen denken dat er, dat, dat, dat, dat er pendelbussen zijn die naar de grote werkgevers gaan. Uh, er is ook wel goed openbaar vervoer hier en daar. Dus ik denk dat je dat allemaal wel kunt, uh, kunt organiseren. Er zijn ook al concrete voorbeelden hoor. Het is niet zozeer dat het nou een theoretisch verhaal is. Want bij. Um, Windschoot en Stadskanaal, daar hebben uh, mensen die langdurig werkloos uh, waren... hebben bij een bedrijf in uh, Aurich, waar windmolens worden gemaakt. En zoals u weet, um, ja, windenergie is een van de duurzame bronnen op dit moment... die sterk groeit. En uh, die windmolens worden dus ook gemaakt in... Uh, uh, in Noordwest-Duitsland, dus wat dat betreft, heeft men daar ook hele goede papieren, ook voor, ook voor de toekomst. Nou, daar zocht men lamineerders. Die grote molens, u heeft ze vast wel gezien. Die hebben grote uh, propellers en die moeten dan met, uh, met stickers bekleed worden, gelamineerd worden. Nou, en, en daar heeft men die mensen voor opgeleid. En op die manier zijn uit Oost-Groningen 50 uh, mensen aan de slag gegaan in Aurich uh, bij de firma Enacon. En daar uh, hebben ze op die manier uh, werk gevonden. Nou, daar hebben ze ook voor die mensen een auto geregeld. Dus uh, als je dat goed aanpakt... Dan, dan zijn er kansen. Dan zijn er absoluut kansen. En u wilt de mensen daar graag bij helpen. Meneer Groen, ik dank u wel. En we uh, gaan kijken wat het oplevert. Ja, dank u wel. Dank ziens. directeur van de Eems dollard, dollard Regio. Ik wil elke keer dollar zeggen, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, je zou het bijna vergeten door die sombere berichten over de werkloosheid en de economie. Maar ook in Nederland zijn nog altijd wel plekken waar ruimte is voor nieuw werk, voor experimenten, voor wilde plannen. Karin Alberts die bezoekt deze week een aantal van die proeftuinen. Nou, Toevallig, vandaag was zij ook in Groningen rond het voormalige gasfabriek. Het terrein het Ebbingen -kwartier. Van de, dit noemden we de nieuwe collegezaal eigenlijk. Uh, dit was, een, uh, was twee verdiepingen hoog. En daar zat zo'n heel trapezium in. En dat was allemaal een beetje uit de jaren zestig. Allemaal oranje en zo. En daar hebben we heel lang over nagedacht. Bewaren we die? Maar dat was toch niet echt handig. En, uh, dus dit is nu brasserie geworden. En hierboven zit het hotel. Bekend als het paleis. Ja, het paleis. En er zit heel wat onder dit dak. Heel wat vreemde vogels ook. Uh, ja, uh, ja zo'n beetje 100 creatieve bedrijven. Dus dat is nogal wat. Goeiedag. Uh, ja, ja. Computergestuurde werkplaats. Wat is dat voor moois? Vogelhuisje. Vogelhuisjes. De voorzijde van een vogelhuisje. En die, uh, ja, die wordt uh, uitgeleverd. En uh, wordt als een bouwpakketje wordt dat uh, zeg maar uh, aangeleverd. Lange gangen, roze muren. Het plafond, redelijk industrieel. Je ziet al die buizen lopen. Ja, ik heb ook heel veel sleutels van dit pand. want zijn echt honderden deuren zo'n beetje. Het atelier van Petra Koonstra. En hier uh, is het wol wat de klok slaat. Enorme hoeveelheden bollen met wol en ook heel veel breiwerken. Ja, dat hebben we. We zijn al, al, al nou, maanden aan het breien. Uh, in het hele Ebbingkwartier. We hebben een oproep gedaan. We hebben ook affiches gemaakt. Het Ebbingkwartier breidt hier. Dus we zitten beneden in de brasserie. Zitten we dan uh, te breien. Uh, met allemaal buurbewoners. Dus ik heb ongeveer zo'n 100 uh, f, nou, mensen die hebben meegedaan aan het project. En daar maken we grote lampenkappen van voor het gebied. En die komen buiten te hangen? Ja, die komen buiten te hangen. Ja. Maar je zegt daar iets, dat doen we met buurtbewoners. Dat proberen we juist nu, nu we hier een tijdje zitten. We zitten hier nu drie jaar. Dit hele gebied is eigenlijk voortgekomen uit het hele idee van creatieve industrie. En een hele aantal dingen zijn nu klaar. Gebouwen staan er. En nu zijn we meer bezig met van hoe kunnen we ook de buurt daar meer bij betrekken. Bij wat hier allemaal gebeurt. We lopen nu over het Boterdiep, richting de Martini-toren. Groningen kan er bijna niets. Maar dit gebied was tot voor kort eigenlijk een beetje vervallen. Ja, het was uh, doordat de gasfabriek was uh, afgebroken, uh, was dat een, een, een, een ja, braakliggend terrein. Kijk, we lopen hier trouwens langs een meurenmakerij. Uh, door te zorgen dat er hier gewoon weer allerlei activiteiten zijn, komen hier gewoon weer mensen naar het gebied toe. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want uh, een, een, een straat met winkels, die heeft publiek nodig. Dan ja. moeten mensen komen. En die Om, winkels uh, waren de een na de ander gesloten de afgelopen periode? Ja, ja er waren uh, nou bijna de helft van de straat stond leeg. Dus dat was echt uh, vreselijk treurig. En, en nu? Uh, en nu zijn ze bijna allemaal weer gevuld. Dus dat, dat is ook zeer hoopgevend. Dat is echt heel erg leuk. En dus eigenlijk Kun je zeggen dat de cultuur hier de aanjager is van de economie? Ja, het gaat er vooral om dat je mensen hier weer naartoe trekt. Dat het een aantrekkelijk gebied is. We lopen nu langs uh, grote graffiti-muren. Uh, het voormalig braakliggende terrein op. Waar dus eerst die gasfabriek stond. En nu kleurrijke kubussen. Containers. Tijdelijke bouwwerken. Er is hier plaats voor tijdelijke architectuur. En hier een heel kleurrijk gebouw. Uh, en dat is gemaakt, Joyce Kuiken, van piepschuim. Ja, klopt. Piepschuim als bouwmateriaal. Dus niet tussen de wanden, maar als wand. Hier zie je, hoor je ook het piepschuim. Het is in elkaar gezet als een soort Lego, hè? Het zijn ja, allemaal losse stukjes. Ja, het concept is dat het mobiel is, verplaatsbaar. Dus tijdelijk nu hier en eh, na een aantal jaar... weer uit elkaar te halen en op te zetten op een uh, nieuwe plek. En als er dan een flinke storm komt, blijft het staan? Nou ja, het heeft al flink gestormd sinds dit er staat. En het is nog niet eens af, dus ja. <laughs> Hoe wordt dit nu allemaal gefinancierd? Is dat dan toch weer met een hoop overheidssubsidie? Nou, ja, dat wisselt. Het terrein waar we hier staan, daar is wel wat geld ook wel van de gemeente gekomen. Met name om, om dingen te stimuleren en, en, en te, te ontwikkelen. Maar als we kijken naar het paleis, dat is een zichzelf supporting gebeuren. In elk geval de bouw is, is zelf financiering geweest. Mensen hebben de ateliers gekocht en de woningen gekocht. En ook nu de hele exploitatie, dat gebeurt met 0 euro subsidie. En ook de hele, de hele ontwikkeling is door een aantal ondernemers uit het gebied helemaal opgezet. En eigenlijk is er een... een nou, een groepje mensen die hier zich mee bezighoudt... die al een jaar of tien, twaalf uh, geheel als vrijwilliger dit allemaal heeft opgezet. En dat was Petra Koonstra, een van die vrijwilligers. Morgen dan kijkt Karin Alberts rond in een proeftuin voor digitale fabrikage. Dat is het fap in Utrecht. Premier Rutte is de meest besproken man op Twitter afgelopen jaar. Details zo in het mediaoverzicht. Het kleine avondspitje is voorbij. Er zijn geen files meer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. En Lenny Kravitz. Mm. -hmm. It ain't over till it's over. Zo aan het einde van het jaar beginnen jongeren in IJsselmuiden te slepen met brandbaar materiaal. Oude auto's, kerstbomen, van alles halen ze erbij. En op de laatste dag van het jaar is er dan een soort kleine autorace op een winkelplein. Vanaf dit jaar mag dat alleen niet meer. John Saarbach, je bent op dat plein, uh, John, want het werd allemaal toch wat te gevaarlijk allemaal daar. Ja, de burgemeester had wel heel veel, de gemeente had wel heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen hier. Ze hadden hekken geplaatst, zand, er waren hulpverleners aanwezig. Het is ook nog nooit fout gegaan, maar er staan een hele hoop mensen. Het zou maar een keer gebeuren, het moet maar een keer misgaan. Dan haal je de hele media natuurlijk en dan krijg je alles en iedereen over je heen. Dat is een beetje het probleem waar de gemeente op dit moment mee ziet en daarom... Hebben ze het uiteindelijk toch verboden. Um, ik heb ondertussen ook wat jongeren hier gesproken. En het vorige uur hebben we ook de voorzitter van de winkeliersvereniging ja. gehoord. Zowel de jongeren als de winkeliersvereniging die vonden het toch wel een beetje jammer dat het allemaal uh, weg is. Van hun hoefde dat niet, ze snappen het wel. Maar ze, het, het, het is toch een beetje dat ze zeggen, "Hé, hey, jammer, een hele oude traditie die verloren gaat. Dus burgemeester Bord Koelewijn van, uh, van, uh, van Kampen, waarom dan toch verbieden? Het was inderdaad een uh, heel interessant uh, verschijnsel wat wij hier uh, zagen. Uh, het was ook niet een evenement waar een vergunning voor zou kunnen worden verleend. We uh, gedoogde het? Wel hebben wij een aantal maatregelen getroffen, samen met de politie bijvoorbeeld... dat in een auto niet meer dan anderhalve liter benzine aanwezig mocht zijn. Dat degene die de auto bestuurde, dat die absoluut niet gedronken mocht hebben. Dus die moesten van tevoren blazen. Uh, daarnaast hadden wij ook voorzieningen getroffen hier op het plein zelf. Klinkt, nou, het klinkt alsof u het aardig onder controle had. Dus waarom dan uiteindelijk toch een verbod? Nou, in die zin hadden wij het redelijk onder controle, maar het was absoluut niet veilig. Nu loop ik hier al een tijdje rond en ik heb ook wat met, met wat jongeren gesproken. Ik sluit toch niet helemaal uit dat ze toch met een autootje rond gaan rijden. En dan niet alleen op dit plein, maar door heel IJsselmuiden. Hoe gaat u handhaven? Nou, ik heb dit bericht nog niet eerder gehoord. Ik heb alle goede hoop dat men zich aan de afspraken houdt. U denkt dat ze braaf blijven? Te meer ook omdat... Ze maar zelfs... heeft u genoeg politie op de been? Nou, kijk, ik vind zelf traditie uh, heel belangrijk. En ook zelf ga ik op de karbietbus zitten. Dus ik schiet met hen mee. Ik hou ook van de traditie. Maar waar, waarbij ik ook aanteken van... nou, uh, Weet tradities in ere houden. Dan moet je niet ervoor zorgen dat er sterk repressief uh, moet worden opgetreden. Zoals er vroeger hier het geval was... dat zelfs hij mee eraan te pas moest komen op oudejaarsavond. Maar dat wij uh, met elkaar iets creëren waarbij we zeggen... en er wordt geschoten... En ook de buurt vindt het gezellig. Dus dat is ook een van mijn uh, mooie dromen, zeg maar. Dat de jongeren aan het schieten zijn. Dat de buurt gezellig bij elkaar komt. En dat we op deze manier, op een fantastische wijze... Oudejaarsdag met elkaar vieren. Nou, burgemeester, dat gaan we dan nog wel zien. Dank u wel. Dat feest waar de burgemeester het over heeft... dat vindt hier een stukje verder op plaats. Uh, woordvoerder van de organisatie van dat feest is Pieter van der Kooy. Uh, hoe gaat dat feest eruit zien? Nou, het feest gaat eruit uh, zien als een uh, dagvullend programma. Vanaf 1 uur uh, s middags gaat de tent open, zeg maar... En dan, uh, is er, uh, dan is er eerst een stukje muziek en dan komt er uh, vanaf een uur of drie smiddags een band. En die zal spelen tot een uur of zes. Dan hebben we nog een leuke uitreiking van de mooiste beschilderde melkbus. Die kan je van tevoren kan je, uh, daarvoor opgeven en daar zullen we een leuke prijs aan uitreiken. En dan begint om een uur of uh, zeven s avonds begint het, uh, het programma een beetje voor de jeugd. En dat uh, loopt uit uh, in, in een, uh, dat er twee mystery-dj's gaan spelen. Ook Wie zijn dat? Dat zijn, dat ze blijven nog steeds de mystery DJs. En dat, zal, dat loopt door tot half elf en dan sluiten we af met de vuurwerkshow. Dat klinkt als een leuk feest. Maar het is toch totaal iets anders dan wat er op dit pleintje altijd plaatsvindt? Ja, het is volledig anders als Mark restplein waar ik vroeger ook altijd bij betrokken was. Want het is in principe ontstaan vanuit een aantal vriendengroepen van nou ja, kijk, het wordt verboden, dus we moeten wat anders. Nou, en vorig jaar hebben we het een hele kleine schaal gedaan. En dit jaar hebben we het groots uitgepakt. En hebben we ook sponsoren hebben erbij. De gemeente heeft een bijdrage gedaan. En we hebben ook in combinatie met de brandweer de Maar waarom denkt u dat? uiteindelijk toch naar dit feest zullen komen? Nou ja, omdat het gewoon het leukste feest is hier in de buurt. Dat... Ja, er is eigenlijk officieel geen ander feest. Nee, maar de gemeente heeft ook, die heeft ook een paar aantal locaties zelf aangewezen... in combinatie met jongerenwerk. Maar wij, wij denken toch dat, wij, dat je bij ons een biertje kan drinken. Er is de, de lokale... lokale... Nou, de klachten in ieder geval die ik hoor van jongeren die hier rondlopen... die ik hier heb gesproken, is dat ze nu ineens moeten betalen. Het is maar 5 euro om intree. En ze moeten voor de drank betalen, terwijl ze het hier allemaal voor niks hadden. Nou, het was hier ook niet voor niks, alleen hier zo deden wij het vroeger... dan namen we het zelf een ademwaagdje mee... en dan kon je allemaal een beetje geld bij elkaar leggen... en aan het eind van de dag dan keken wij in een zijn potje van... nou, is er niet genoeg in, leggen we ze al een beetje bij. Maar ja, dat kun je op grotere schaal kun je dat niet meer aanpakken zo. Nou, we gaan het allemaal meemaken, Lucelle. De komende dagen zien wat hier gebeurt. Een nieuw tijdperk is aangebroken in IJsselmuiden. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. En daarvoor zit hier inmiddels Ewout Jong. Ja, de noodleidende woningcoöperatie... <tie> Uh, ik zal even achter die gaan zitten, Eva. Dan begin ik gewoon, want je had het over de noodlijdende woningcorporatie Vestia. Die wil uitleg van voormalig directeur Staal over zo'n 600.000 euro onkosten... Het gaat om creditcarduitgaven voor onder meer reis- en representatiekosten. Dat zegt de opvolger van Staal, interim-directeur Erens, vandaag in het NRC Handelsblad. Staal moest in februari het veld ruimen als directeur. Toen bleek dat Vestia 2 miljard euro schade had geleden door ingewikkelde financiële producten. Ja, de woningcorporatie is dus nog niet klaar met Staal. Onderzocht wordt onder meer hoe het financiële debakel onder zijn leiding heeft kunnen ontstaan. Verder waren er ook bedrijven waar Staal mede-aandeelhouder was... die werkzaamheden hebben verricht voor Vestia En daarnaast wil Vestia zo'n 3,5 miljoen euro aan pensioengeld terug van Staal. Het hoogtepunt van de economische crisis is voorbij. Dat beweert niet zomaar iemand. Nee, dat zegt de Duitse minister van Financiën, Schöbele... in een interview met de Duitse krant Beeld. Het interview verschijnt morgen, maar onder meer economiewebsite Z24 schrijft daarover al... Ik geloof dat het ergste achter ons ligt, zegt hij. En dat komt volgens de minister onder meer doordat landen als Griekenland inmiddels beseffen dat ze de crisis alleen met harde hervormingen kunnen overwinnen en dat ze niet alleen kunnen vertrouwen op hulp van andere eurolanden. Voor Duitsland verwacht de minister van Financiën een behoorlijke economische groei, onder meer vanwege de sterkere groei in Azië en de VS. En dat is automatisch ook goed nieuws voor Nederland. Ook in de kranten veel aandacht voor vuurwerk. Nog zwaarder, nog verwoestender, nog illegaler. Dat is ongeveer... De strekking, ondanks de, crisis, de economische crisis, wordt dit jaar naar verwachting 75 miljoen euro uitgegeven aan legaal vuurwerk. Daar komt dan nog zo'n 15 miljoen illegaal vuurwerk bovenop, schrijft het parool. Het vuurwerk mag vanaf morgen legaal worden verkocht... maar intussen verkopen jongens het illegale spul al maanden... vanuit hun schuur of achtertuin, dat schrijft NC Handelsblad. Het is volgens de kranten lang geen hobby meer voor jongens uit de grensstreek. Ze zitten in het hele land. En dit jaar nam de politie al ruim 55.000 kilo illegale bommen en vuurpijlen in beslag. We hadden het net ook al over dat vuurwerkmeldpunt van GroenLinks. De vele klachten die daar binnenkomen... gaan volgens een vuurwerkverkoper in het parool vooral over illegaal vuurwerk. Hij ziet uh, niets in een verkoop. Maar vroeg daar ook nog eens aan toe dat de oud-leider van GroenLinks, Femke Halsma, jarenlang haar vuurwerk bij hem kocht. In een druk bezocht winkelcentrum in de Chinese miljoenenstad Shanghai is een aquarium vol haaien gebarsten. De beelden, zonder geluid, van bewakingscamera's zijn de hele wereld overgegaan. Je ziet een paar mensen voor het aquarium staan... waarvan het 15 centimeter dikke glas het ineens begeeft. De vluchten is er niet bij. Ze worden onmiddellijk overspoeld door tienduizenden liters water. Vijftien mensen raakten gewond en drie haaien kwamen om het leven. Het is ook uh, tijd voor lijstjes van 2012 op Twitter. In Nederland heeft premier Rutte PVV-leider Wilders van de troon... gestoten als meest besproken persoon. Dat blijkt volgens het ANP uit een jaaroverzicht van PeerReach.com. Dat is een zoekmachine die is gespecialiseerd in sociale media. En volgens PeerReach heeft Rutte zijn hoge plaats in het verkiezingsjaar 2012 onder meer te danken aan het feit dat Twitter steeds meer wordt gebruikt om te klagen. De naam van de premier komt opvallend vaak voor in combinatie met de hashtag veel. Alleen over de media en over het telecombedrijf UPC werd het afgelopen jaar meer geklaagd. Nou, daar kunnen wij het dan ook weer mee doen. Ewout de Jong nou. was dat met het mediaoverzicht. We gaan moedig voorwaarts. Na het nieuws van 6 zijn we terug. Dan hebben we het over huizen die verkocht worden met verlies. Dat gebeurt steeds vaker in Nederland. We gaan uh, praten over die onderhandelingen in Amerika. De laatste stand van zaken om uh, uit een nieuwe begroting te komen. Tenminste, ze moeten afspraken maken om te zorgen dat ze niet uh, op een te groot tekort uitkomen. Dat en nog meer vuurwerk. Tot zo. Morgen van 7 tot 8, manjaren. Alles over de Joodse keuken. Van kippensoep tot matses, van koegel met peren tot gevierte vis, vies. En van het beste tafelzuur tot het beste recept voor viskoekjes. Luister naar manjaren. Morgen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.